7 uur. Lewin met het NOS journaal. De Europese regeringsleiders vergaderen op dit moment in Brussel over het Brexit-akkoord. Alle lidstaten moeten het met de deal eens zijn. Zaterdag komt het Lagerhuis in een speciale zitting bijeen om over de Brexit-deal te stemmen. De Europese Unie staat geen verder uitstel van de Brexit toe. Voorzitter Juncker van de EU zegt dat het nu moet gebeuren. Het staat zo goed als vast dat de EU-leiders geen blokkade zullen opwerpen. Het Bistom Roermond ontslaat een kwart van het kantoorpersoneel. Voor 14 mensen is geheel of gedeeltelijk ontslag aangevraagd, meldt 1 Limburg. Van de drie kantoorpanden waar het personeel zit gaan er twee op termijn dicht. Ook de opleiding voor bepaalde functies in de kerk wordt gesloten. Het Bistom Roermond heeft jaarlijks een tekort op de begroting van bijna anderhalf miljoen euro. De kosten stijgen en de bijdrage van kerkgangers lopen terug. Het kabinet en de provincies hebben meer tijd nodig om duidelijkheid te geven over de aanpak van de stikstofproblemen. Minister Schouten had vandaag overleg met de provincies vanwege de boerenprotesten, maar dat heeft nog niets opgeleverd. Schouten zegt dat er uiterlijk 1 december meer over bekend wordt. Er is nu onder meer verwarring over het vergunningenbeleid voor boeren. De Raad van State oordeelde dat er niet zomaar vergunningen meer verleend kunnen worden omdat natuurgebieden niet genoeg worden beschermd. Een tentoonstelling over nazi-kunst in Den Bosch loopt storm. Sinds de opening begin september zijn de kaartjes iedere dag uitverkocht. Om aan de grote vraag te voldoen gaat het Designmuseum waar de expositie wordt gehouden ook op maandag open. Wekelijks komen er meer dan 4000 mensen op af. Bij vorige tentoonstellingen waren dat er gemiddeld 2000. Het weer in de kustgebieden, nog kans op een buivenavond. Later klaart het op. De minima liggen vannacht rond de 10 graden. Morgen begint de dag met wat zon. In de middag gaat het regenen, lokaal met kans op onweer. Aan zee staat een stevige wind en het wordt opnieuw een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De A2 van Den Bos naar Amsterdam is bij Vinkenveen nog altijd afgesloten na een ongeluk. Omrijden kan nog altijd via Hilversum. De andere kant op richting Utrecht op de A2 bij Breukelen 11 kilometer. De linkerreis ook is dicht en de vertraging zo'n 20 minuten. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw vennep 8 kilometer door bergingswerkzaamheden. En richting Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer. In beide gevallen is de vertraging zo'n 10 minuten. De 9 van Amstelveen naar Diemen bij knopen Diemen nog 7 kilometer. Met bijna een half uur vertraging. En op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij knopen TMNES 8 kilometer. Kost je ook bijna 30 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie. In ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Live. Dit is ZFM. Lopen met Loogman. Een wandeling door de Waterleiding Duinen in Zandvoort. Nou, we lopen inmiddels wederom in de waterleidingduinen. Duinen. Het, het regent een beetje, een beetje motregen. Ik loop hier met uh, Siska Nederhof. Hi Siska. Hi, jammer dat we maar met z'n tweeën zijn vandaag. Ja, Christen. het is een klein groepje en uh, wij zijn natuurlijk niet de meest, uh, de meest kundige op het gebied van uh, de waterleidingduinen, ...maar dat mag de pret niet drukken natuurlijk. Goedemorgen, helemaal apartlopers hardlopers vandaag. En, uh, het is eigenlijk best heel raar weer, omdat het uh, heel uh, miezert. En uh, toch is dat, uh, heeft dat wel wat. Het is lekker wandelweer. Het is heerlijk wandelweer, want wij, uh, ja, wij zetten toch wel door. Uh, uh, ik heb nog geen hert gezien, trouwens. Nee, ze zijn uh, aan het vergaderen, denk ik, wat ze gaan doen. Want het is oktober. En uh, je weet het, in oktober gebeurt het hè, met, uh, met, uh, met de Hert. Jij doet het al een hele tijd, hè, dit uh, lopen. Ja, dit lopen doe ik al een hele tijd. Ik wil al eerst hardlopen, hè. Ja. ja. Op een gegeven moment zullen je knieën niet meer, hè? dan ga je wandelen. Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk ook wel, uh, je kan in ieder geval nog lopen. Maar ik hoor de herten nog niet uh, Nee, ik beurren. zie er wel een hier. Ja. Kijk, het is een, uh, een mannetje. En die, uh, en die mannetjes zijn helemaal niet zo bang, hè? Toch? Nee, vind ik niet. Vind ik ook niet. Nee, die... ik kom ze ook liever hier tegen in, de, in het dorp. Ik vind dat zo zielig als in het dorp. Ja. Het is wel heel leuk om te zien. Maar het is altijd zo zielig. Want hoe krijgen ze weer terug? Ik denk altijd, hoe vinden ze de weg weer terug, die herten? Misschien is een tomtong. <laughs> weet ik niet. Ik ben bang van niet. Kijk, kijk, kijk. Man. Wat zie je dat? Hij is helemaal niet bang, hè? Nee. Onvoorstelbaar. En een er. Nou, wat is het? 10 meter vandaan? 15 meter. Goed, hè? Hij kijkt wat nieuwsgierig. Hij kijkt wat nieuwsgierig. Ik kan me best, best voorstellen. Ik heb een nieuw jas. Dat wilde ik natuurlijk ook wel even zien. En, uh, maar het is, uh, het is lekker rustig. Maar jij hebt veel hard gelopen hier, hè? Ja. Dus je kent de weg wel goed. Nou, ik ben niet zo goed in de weg, maar ja, uiteindelijk kom je altijd wel weer uit. Ja. Maar we lopen nu van, zijn we van de hoge weg hebben we gelopen naar de ingang op de Sanderstraat bij het pannenkoekenhuis. Daar gaan we erin, of daar zijn we ingegaan. En we lopen nu eigenlijk helemaal uh, dwars door uh, de waterleidingduinen naar uh, de straat. en daar heb je ook een ingang. En uh, dan heb je een heel leuk rondje gemaakt van hoeveel kilometer is dat? Ja, ik denk. Hoeveel meestje? Of 8, 9? Ja, zoiets. Weet ik eigenlijk niet. Moeten we straks maar even Moet vertellen naar maar even kijken, ja, want ik heb uh, zo'n horloge om waar je mee uh, kan, uh, kan kijken wat, uh, wat je hebt gelopen. En tot nu toe hebben we 23 minuten gelopen, uh, bijna 2,5 kilometer. Dus, ja. Het gaat lekker. En het is, uh, het is eigenlijk best warm. Ja, ik heb heerlijk. best een dikke jas aan. <laughs> zoals ik zei, een nieuwe. Een nieuwe dikke jas. En uh, die is best warm. <laughs> Kijk en dan loopt er weer in. Holly came from Miami F.L.A. Hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe. Take a walk on the wild side Said, hey honey Take a walk on the wild side Candy came from out on the island In the back room she was everybody's darling But she never lost a head Even when she was giving head she says hey babe take a walk on the wild side said hey babe take a walk on the wild side and the colored girls go do do do do do do do do doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo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 Just speeding away. Thought she was Jane Dean for a day. Then I guess she had to crash. And Valium would have helped. That pastor said, Hey babe, take a walk on the wild side. I said, Hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do Twee weken dan, dan krijgen we het beurle. en uh, nou, ja, wel... nou moeten we ook echt Joke, met Joker bijs gaan lopen ja, want gaan we... die weten alle plekjes Joker is natuurlijk kan je hierin en die weet er uh, ja die weet er inderdaad alles van en, uh, een enorme kenner van de waterlijn ja, daar doet ook uh, hele uh, tochten maakt met de, ja, ja, met de VVC toch ja, ja. Ja. ja dat is knap hoor als je dat kan. En als je dat weet, want ze, ze weet, weet zoveel van de elk natuur. Elk landje, elk... Kijk, er lopen uh, meisjes. En de geschiedenis. Meisjeshertjes. Nou, nee, volgens mij is het een jongen. Nee, dat is een meisje. Ja? ja. ja. Oké. Okay. Ja, en het is... Uh, ja, ze, ze moeten hier blijven, want het is natuurlijk... Levensig. Ik heb uh, vorig jaar, in december, heb ik een uh, hert aangereden op de Zandvoortselaan... En dat is geen pret, kan ik je vertellen. Nou ja, verdrietig voor het hert. Ja, maar ook wel een beetje zonder de auto, hoor. Ja, maar ja, het is. Het is weet je wel, het is op zich is het, is het onnodig. Want ja, moet eigenlijk niet kunnen. Maar ja, het gebeurt. En uh, ik ben niet de enige. er zijn er natuurlijk ook een heleboel uh, aan en doodgereden. En uh, ja, dat uh, Ja, hoe je voorzichtig er, je ook bent, hoe je ook uitkijkt, ja, ze schieten zo de weg. Op. Ze schieten zo voor je, ja, je ja. doet er niks aan. Het gaat zo snel, je ziet een, een, een, een paar ogen en opeens ze lopen zo voor je, voor je auto. Je kan er helemaal niks aan doen. Ja, dat is heel sneu. Dus, nou, daar staan we weer. Het is best druk, vind ik. Maar in Herteland. Herte, Herte ja, maar wij zijn ook echt helemaal met z'n tweeën. Ja. En dan is het ook wel dan de kans dat je ze ziet, hoe stil je bent natuurlijk, hoe meer je er ziet, dan klikt ze wij wel. Maar... Nou, het is uh, voor, voor, op zich heel erg rustig nu. Ja, ja het is, we lopen nu ook niet op de groene of gele route. En nee. dat scheelt wel enorm veel mensen. Ik denk dat het ook scheelt wat die herpte ziet, omdat er heel weinig wind is. Oké. Okay. De regen komt recht naar beneden. Denk jij dat dat scheelt? Ja, ik denk het wel, ja. Oké. Okay. Die houdt houden ook niet van, uh, van wind. Dat weet ik niet. Die hebben helemaal geen windschermpje. <laughs> <laughs> dus wat dat betreft... Maar het is, uh, ja, het is een, uh, een perfecte route dit. En, uh, en als je dat doet en je hebt zo'n, uh, nou wel hoe lang lopen wij meestal? Een uur, anderhalf uur? Ja, zoiets. Minimaal. Anderhalf uur zo'n beetje. Ja, en dan kom je thuis met een lekkere kop koffie. En euh, nou, dan voel je je wel helemaal top. Weet je wel, lekker, be lekker bewegen. Lekker be en wat dat betreft is zandvoort natuurlijk fantastisch. Kijk eens wat, even wat mooi. Wat we hier allemaal hebben. Aan de linkerkant hebben we een meer. En er zitten allemaal vogels. hè Ja, helemaal vol met, helemaal vol met vogels. vogels. Twee eilandjes, helemaal vol Ja, die zijn het vergaderen. <lacht> ja. Zondag. Ja, daar krijg je dan. Hoef ze niet te werken. <lacht> Ja, wat dat betreft ja. hebben die vogels ook een hele goede dag. Het begint ietsje harder te regenen. Maar ja, hey. de meeste valt ernaast. Zijn mijn laatste iemand? En die had het weer van zijn vader. Nou, zolang het nog niet zo regent als dinsdag, hè? dat het hele dorp onder is geworden. Zo, so, zeg. Dat was een pittig, hè? Ja, ja daar hebben een hele hoop mensen heel veel laagheid aan beleefd. Qua. Eh, <coughs> qua uh, leeg pompen van kelders en, en krijpruimtes. De, de, de brandweer is wat wel druk gehad hè? Denk ik. Toch? Ja, dat denk ik ook. Nou, dat weet ik wel zeker. En Haarlem was het ook zo slecht. Dus ja, wat dat betreft. Uh... verander toch. Het wordt uh, de zomers worden toch heter. En uh, maar de winters niet. Die lijken we wel natter te worden. Nou, het schijnt deze winter uh, volgens ja, Paulus, waar zei... wordt het koud? Dat zegt hij elk jaar. Die wil natuurlijk. Die heeft een huisje aan de aan de aan de, de route. <laughs> En die denkt kan mijn huisje veruren <laughs> voor een hoop. Ja. <coughs> Want uh, dat, uh... nou ja, dat is niet, niet zo bijzonder. Dat zien we hier in Zandvoort ook natuurlijk, hè? Met ja, nee, natuurlijk duidelijk. En... De rekening mensen zich ook allemaal al rijk. Ja, hè? Ja. Ik snap het ook wel een beetje. Ik snap het ook wel een beetje. En, uh, maar ja, het is toch... Uh, ja, dat is een evenement die weer gaan niet kent. Nee, ik verheug me er wel enorm op. En ja, het is toch te leuk om het hier mee te maken. Alleen de drukte uit in Zandvoort al, ik weet het nog van vroeger. 1985, ik weet het nog goed. Ik was daar met... Uh, Ad-Bouwman en Erik de Zwart zijn naar de Grand Prix gegaan. En uh, toen ik, ik werkte toen voor Marlboro, de Marlboro Disco Show. En toen kregen wij natuurlijk kaarten. En toen kon ik drie kaarten krijgen. Ik dus, jongens jongenskoop gaan mee, gezellig. En uh, ja, toen hebben we daar vreselijk uh, veel uh, pret gehad en ik lauda zien winnen voor de laatste keer. Helaas is hij dit jaar overleden. Dat is al een uh, schok geweest voor iedereen in de. In de racerij. Want de man was toch een enorme legende. En een enorme fan van het circuit van Zandvoort. Want hij heeft er geloof ik drie keer gewonnen. O oh ja? Ja. Hij was, uh, hij was samen met Jim Clark koploper. Uh, wat winnaars betreft. Nou ja, en volgend jaar. Als dat allemaal uh, goed gaat met die, uh, met die verbouwingen. En, uh, want het ligt natuurlijk allemaal stil nu. Al die naierigheid. Als dat allemaal goed gaat. Dan... Uh, hopen wij natuurlijk dat Max uh, kan gaan winnen. Dat ze al helemaal te gek zijn. Jeetje, wat een feest wordt dat, nou. hè, als dat gaat gebeuren. Dan staat het land op zijn kop, hoor. Ja. Ja. ja. En het dorp ook. Dan wordt het één groot feest. Nou, dan ben je toch wel heel trots op dat ja. je zo'n antwoord hè? Dat je ja. bent. En wat het leuke is van die, uh, van die uh, Grand Prix is dat er minimaal... Uh, er is nooit narigheid... Mensen vechten ook niet en mensen vinden het leuk en zijn allemaal, gunnen elkaar altijd alles. Ik ben wel naar Grand Prix geweest in Duitsland. En dan sta je naast Duitsers en die zijn natuurlijk allemaal voor Michael Schumacher. En dan uh, was Jos Verstappen, die reed toen. En dan waren de Nederlanders weer uh, en iedereen vindt het leuk voor elkaar. Ja. Dat is heel grappig. Heel, heel andere mentaliteit, lijkt wel. En dat, uh, ja, dat... dat... Dat zie je bij voetbal bijvoorbeeld niet. Misschien is dat een soort van. soort van. Uh, mensen. Concurrentie. Ja, ja, nou, concurrentie is een klein woord. Maar ja, dit heeft niks met wandelen te maken natuurlijk. Maar alles met Zandvoort. Ja, en als je Ger één woord Grand Prix noemt, dan gaat hij los natuurlijk. Dus, ja, het is, dan, dat zit toch wel een beetje. Hij in weet bloed. meer van Grand Prix dan van Duin hoor, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> ja, ja. Nee, maar ja, ik heb dit natuurlijk vroeger nooit gedaan. Nee, en ik woon nu uh, weer ruim twee jaar in Zandvoort. En, uh, ja, dat, uh, en ik ben door jou een beetje uh, aangestoken om te gaan wandelen en te gaan sporten hier in Zandvoort. Maar sporten deed ik Maar uh, dat wandelen is, uh, is voor mij toch redelijk nieuw. En, uh, maar ik vind het heel erg leuk. Touchdown down in the land of the Delta blues, in the middle of the pouring rain. Nou, het is nou weer heel erg rustig. In uh, hertenland. Ja. Nou, ik denk dat de herten nu te hard regent. Ja, denk je? Ja, ik denk het wel. Mij ook eigenlijk wel een beetje. Nou, ze hebben ook... ook een beetje nat te worden, ook tot op een pot, eerlijk gezegd. Dus ze Want... hebben ook geen paraplu, hè? Nee, we hebben ook geen paraplu. Nee, maar die herten ook niet. Nee, die herten ook niet, nee. Dat is... Uh... <laughs> ik heb nog nooit een hert met een paraplu gezien. Het zou wel handig zijn op, op die... Op die uh... Weien. Ik denk wel goed is dat het heel even voor de natuur zo erg, ja niet zo erg als dinsdag natuurlijk, maar dit soort regen, dat langdurig motteren, ik denk dat dat wel goed voor de natuur is. Ja, dat is, dat, dat is ook gebleken. Hè? De, de, de grondwater komt weer redelijk op pijl. Ja. Uh, want het was natuurlijk van de zomer helemaal uitgedroogd. Ja. Met uh, wekenlang enorm warm weer. En, uh, ik film nogal graag uh, ja, veel, dus uh, ik kwam uh, van de week nog een filmpje tegen dat we bij Boeddha zaten uh, in de zomer. En ik denk je, oh wat lekker. Zo lekker. Heerlijk mooi weer. Iedereen vrolijk lekker. Een uh, rozeetje erbij en een uh, bitterballetje. Nou, dan kan je Siska wel uh, voor wakker maken. Nou ja, het is een beetje vroeg dan, hè? Ja, ik weet het niet. Oké, <laughs> ik een of andere alcoholist Ja, twee wijntjes twee uh, kan je toch wel hebben. <laughs> dus dat gaat uh, goed. Maar goed, van de, van de winter zijn er ook allerlei gezellige evenementen. Dat gaat tegenwoordig een hele jaar door. Nou, dat is het leuke van het antwoord, vind ik. Dat ja. je zoveel dingen kan uh, zien en doen. En dat je zoveel uh, uh, evenementen, veel meer dan vroeger. Het is ook veel drukker als winters dan vroeger. Vroeger was Zandvoort volledig uitgestorven. Ja, de winter. Vanaf, ja. vanaf 1 oktober kon je een kanon afschieten in de Kerkstraat. Dat ja. weet ik nog. Ja. En het is natuurlijk nu helemaal niet zo. Ook, ook qua toeristen zijn best heel veel uh, Duitsers nog. En, en uh, allemaal hele vriendelijke mensen en helemaal gezellig. Dus ja, wat dat betreft uh, is het wel heel erg uh, leuk dat het winters ook zo... Uh, op, op, op, uh, ...dat het zo druk geworden is. Hey. Ik hou het op, het moet regenen. Nou nou, ik zit, ik zit er je maar zet er maar eens even uit. Ik zie het helemaal niks meer. <laughs> je je pet ook niet op. Nee, ik denk ik doe mijn capuchon op, maar... Nou, ja, dan zie je niet zoveel. Je niet zoveel. Dat. No more walks in the woods. The trees have all been cut down And where once they stood Not even a wagon rut Appears along the path Low rush is taking over No more walks in the woods This is the aftermath of afternoons in the clover fields, where we once made love, then wandered home together, where the trees arched above. Where the sky? Now they are gone for good, and you for ill, and I am only a passerby. We and the trees and the way. De of flame lasted as long as we could No more walks in the wood nou we zijn nu al weer een ruim een half uur, hoe lang is het? We hebben nu een kleine vijf kilometer gelopen inmiddels. Vijf kilometer en nou, we zitten nu in de. Het laatste. De, het laatste stuk, en het is het gedeelte van, uh, um, ja hoe moet ik dat zeggen, de, de, richting de zee lopen we nu eigenlijk, toch? Ja, ja dit heeft geen uh, routenummer, want het is, is wel een verhard pad, want het is nu zo modder, modderig dat het niet zo lekker is om door de duinen te lopen, dan glij je steeds weg. Dus vorige week ben je ook twee keer Heb je Heb nu dus wel betere schoenen aan. <laughs> ja, al doen leert men hè. Ik leert al doen geleerd met even mijn bril schoonmaken, want ik zie helemaal niks. Het is ietsje minder hard gaan regenen. en uh, het, het drizzelt nog een beetje. Zo, we kunnen het weer zien. We lopen hier langs een watertje. Ja, de, de, de waterlijving daar, dan moet het natuurlijk water zijn. Wat is dat water altijd helder? Hè? Nou, hè? prachtig hier. Ja. Het lijkt wel of je er zo in kan zwemmen. Het zou best kunnen, denk ik. Ik heb er nog nooit iemand zien doen. Nee. Ik, denk, ik weet ook niet of het mag. Ja, ik denk dat iedereen wel respect heeft voor uh, wat, wat, wat dit is. Want het ja. is natuurlijk best een heel, uh, een heel groot, groot uh, natuurgebied. Uh, natuurgebied. En het loopt helemaal tot de zilk. En, uh, en uh, Zandvoort is... Uh, ja, daar begint het. En het is van Amsterdam, hè. Het zijn de Amsterdamse duimen. Dus ik heb gemeente... wel eens begrepen dat wij ons water daar niet van betrekken. Is dat zo? Ja. Waar halen wij ons water dan? Ja, dat dan? weet ik niet. Ik haal het altijd uit de kraan. <laughs> Misschien is het uh, dat... Uh... Ik, uh, ja, ik weet het niet. Het zijn de Amsterdamse daar En Amsterdam betrekt hier drinkwater vandaan. Maar of dat zullen wij daar ook... ook doen. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou toch raar zijn. Ik ga, dan gaan we... Dat is een goede vraag voor Joke. Ja. Volgende week. Ja, dat is zeker een goede vraag voor Joke. Dat gaan we doen. Want die weet dat, ongetwijfeld. En uh, ja, wij zijn natuurlijk niet zo kundig. Wat ik, wat ik bijzonder vind van de... Kijk, daar ligt er een, zie, zie je hem? Oh, wat een grote. Dat is een heel grote. herfst. Die mannetjes die zijn ze aan het voorbereiden. Die vrouwtjes zie je nu ook niet. Nee. Ik denk dat die zich ook aan het voorbereiden. Ja, die zijn make-up aan het doen. en uh, <lacht> er wel <helemaal> mooi uitzien. <lacht> en... Uh, Voordat ze besprongen worden. Voordat ze besprongen worden nee. Ja, en die, en die mannetjes die worden natuurlijk straks. Uh, dan worden ze gruizig en dan gaan ze, gaan ze uh, beurlen en knokken en vechten. En op een gegeven moment zien ze dan doodmoeien in die duinen liggen. Ja, ja. Ja, daar zijn ze ook helemaal uitgepeigerd. Ja, zie je overal van die mannen liggen, van die mannenhersen ja. die helemaal uitgevoerd zijn. Vind ik dat nog wel grappiger dan dat uh, gebeuren? Want ik vind dat die, als ze die gevecht hebben, ging dan best wel een beetje eng. Ja, het gaat een flinke keer hoor. Jongen, jongen, nou. He? Nou, het is wel bijzonder mooi hier. Er was a time when In, in, de, in de waterlijn En die zijn er ook nog. En die hebben ze gewoon laten staan. En ze laten liggen. Dat ja, zijn helemaal monumenten zijn. Ja, dat denk ik, ja. Want hier is natuurlijk ook wel altijd een ander gebeurd in de oorlog. Mijn vader, die, uh, die deed altijd uh, met... Uh, met de kinderen van Hanni Schaftschool. Mijn vader was uh, hoofd van Hanni Schaftschool vroeger. En uh, ging je met kinderen ging je altijd naar het Bloemendal? Daar, uh, waar Hanni uh, Schaft is gefuseerd. En, uh, en dat, dat is een hele. Uh, heeft hij jarenlang gedaan. Die wist, die wist daar dan weer heel veel van, van de oorlog en van wat hier allemaal uh, heeft plaatsgevonden in Zandvoort. Het eh. meisje met het rode haar. Het meisje met het rode haar, dat was. Uh, Prachtig boek ook. Terug. Een mooie film ook. Ja. Nog met uh, beelden van uh, uh, Stoop uh, uh, Zwembad in, ja. uh, in uh, Haarlem. Ja. Ja. Ja, die, uh, ik denk dat die wel op Netflix uh, te zien is. Anders kan je wel downloaden van YouTube, hé? Hey? Ja, dat past wel. Wat kan je niet downloaden, hey? Wat kan je niet downloaden? Nou, de waterleiding daar bijvoorbeeld. Dat oh, weet ik eigenlijk niet. Nou, je... Dat natuurmonumenten er een, uh, een YouTube-filmpje aan heeft gewijd. Dat zou kunnen, ja. Ja, natuurmonumenten, die, die, die, uh, die is hier uh, de, uh, de, uh, de beheerder, Ja. Ja, en het kost geloof ik, wat kost het om hier? Een uh, euro. Het kost dat ik een tientje per jaar betaal. Dat wij een tientje per jaar betalen voor een uh, jaarkaart. Ja, wij hebben dan een jaarkaart. Maar je kan ook uh, gewoon uh, een los kaart, kaart, kaartje kopen. Dat kost ja, geloof ik uh, 1,50 of zo. Ja. Dus ja, dat is allemaal ja. wel te overzien. Als, als je een paar keer per jaar gaat, is een jaarkaart al. Uh, ja. Al uh, heb je dat al snel uit. En dus bovendien sponsor je daarmee. Uh, allemaal, ja. komt allemaal ten goede van natuurmonumenten. natuurmonument. Ja, dus dat en wat, is wel weer een mooi doel ook nog. En wat het leuke is, is dat uh, wanneer je dan uh, lekker gewandeld hebt uh, in het voor of najaar of de zomer of, uh, uh, of nu met in, in de herfst, dan uh, kan je daarna kan je lekker uh, bij het pannenkoekhuis een heerlijke pannenkoek kopen. Oh die zijn lekker. Daar. En die zijn top. Dat is echt een uh, van de lekkerste pannenkoeken die we, ja. die we hebben. Ja. Denk ik, ja, ja, ja, ja. ja we zijn vorige keer bij Pannenland geweest en dat vond ik echt niet te vergelijken met hier. Nee, dit ik wil in de pan... had ik ook met appel en roosijnen. Tenminste, ja. dat is mijn vader. Een wesp hadden wij daar, heel veel wespen. heel veel wespen. Ja, dus ja, we dat zijn was maar weg. Het is gauw als je in het bos zit, hè? Ja. ja, dat was weer Pannenland. Ja, daar hebben wij minder last van, hè? Ja, als je dichter bij de kust komt, heb je toch minder wespen. Ja, en ook minder, uh, hoor, dat, uh, ik heb nog nooit bij onze spin gezien. Nou, ja, ja. Ah, ik nog? In, in, in twee jaar heb ik geen spin gezien. Ja, misschien vinden ze het een beetje hoog in dat appartement. Ik denk het, ja. <laughs> spinnen hebben hoogtevrees, hè? Dat kan. Dat kan, sommigen. Of uh, te zeggen dat spinnen graag in schone huizen zitten. Misschien is ons huis niet zo schoon. <laughs> nou, ik denk dat dat meevalt. Ik denk dat dat, dat meevalt. Ja, ja, dat uh... denk ik eerlijk gezegd ook. Het is rustig. Lopen we goed. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> ik, heb een fijne... ik, ben wel, ik ben het eikpunt een beetje kwijt. <laughs> ik heb een fijne gids bij me. Straks zitten we in de zulk. <laughs> ik ben bang dat het, uh, dat het best nog wel een uitdaging is om uh, weer uh, bij het goede hekken uit te komen. Want we hebben een alternatieve route. Ja, en ik zei al, ik heb hier wel heel lang hard gelopen, maar ik ben niet heel geweldig in de weg. Nee. Dat is nog een beetje een understatement. Dat is misschien wel een understatement. Nou, nat, ik ben niet nat geworden, ik ben helemaal doorweekt. Soort van. Dus wat dat betreft. Mijn handjes zijn alleen nog droog. Want die zitten in het zakje. Maar uh, het is. Uh, het is wonderschoon hier. Wonderschoon. En dat soort dicht bij je huis, hè? Eigenlijk. Maar wat raar, als kind heb ik. Uh, heb ik dit nooit geleek. Ja, dat is wel bijzonder. Ja. Wij zijn er één keer geweest. Ja, vroeger deed je ook niet zo veel, hè? Er nou ja. kinderen spelen in de buurt. Ja. En dan gingen wij wel eens, ik weet nog dat we eens nog maar een kraantje lek zijn gelopen. Ja. En dat was al heel wat. Dat was al een... Uh, hebben wij toch samen, samen ook gedaan? Een uitje. Nee, wij zijn nee? samen toen we, toen was ik 15. Dat was nog met uh, een hele groep uh, uit Zandvoort. Dan zijn we gaan douwtrappen hier in de oh, ja. waterwenk. Ja, dat hebben we wel gedaan. Dat was heel leuk. Ja, schappig. Het was ook heel slim van die moeder. Dat was de moeder van Ad, Grada, van Nooijen. En die dacht, ik neem die jongeren allemaal lekker mee naar de duin om duin te trappen. Dan gaat er geen rotzooi schoppen in het dorp. Het is zo gek was dat nog niet. We hadden toen niet door dat het daarom was. was een slimme, ja. Maar was wel slimmer slimme zet. Ja. zouden meer ouders moeten doen. Ja. Alhoewel, ik heb het idee dat uh, Luilak een stille dood is gestorven. Ik hoorde het is niet meer, hè? Ik hoorde weinig, van. Ja, ja. ja ik, heb, uh, ik kan me nog herinneren dat wij Luilak, uh, wij mochten niet eruit van mijn vader... En toen. Uh, en op zolder hadden, stond er nog een zak met vodden. Met, dat was toch vroeger, kwam de voddenboer ja. langs. En de oude kleren die gingen al in een zak. En uh, daar kwamen we nog een broek en een trui. En uh, mijn broer en ik bouwden Dus uiteindelijk zijn we toen. Uh, toch. zijn we weggegaan. Zijn we gevlucht. <laughs> door, door het raam van de slaapkamer. En uiteindelijk. Uh, liepen we in het dorp en wie kwam er aanrijden in de Simca 1000? Ja hoor, mijn vader. In, in stappen, zei hij. <laughs> Zijn we zeggen schrijven tien minuten in het dorp geweest. Ja. Oh, vreselijk was dat. Ja, ik zie nog wat wel vieren met mijn vriendjes en vriendinnetjes en, en toen nog in de Varenheidsstraat woonde in het Dat was altijd wel leuk. Ja, was het was ook wel leuk. ja, het was hartstikke leuk. Dat kwaad uithalen of verschrikkelijk. Ik zou er nu, uh, ben blij dat we dat nu niet meer hebben. Nee. Maar uh, het was toen wel heel erg grappig. Ja, al, mijn, mijn zusje was een slaapkop en die wilde ook het luilak vieren. Maar die is nu dan door de wekker heen, dus die heeft dat volgens mij nooit meegemaakt. Nee? Nee. <laughs> nee, wij waren daar, ik was er wel een mannetje in. Nou waren wij vroeger toch wel een beetje niet kattenkwaad jongetjes. Maar ja, ach het blijft, uh, je blijft, je blijft jong een kind. En uh, dat is het leuk van dit uh, van dit wel. Something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time when I saw everything is good. But now you're the only thing that's good. Tryna stand up on my own two feet. This conversation ain't coming easily. And all darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the day night. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me tonight. Cause there is so Side. There's something in the way I wanna cry that makes me think of me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 Kijk, als je maar een beetje kan blijven bewegen en, en uh, je lekker voelt, en, en, uh, nou, dan kom je in heel in, toch? dan Kan je oud worden? Of dan moet je oud worden. Nou, het hele harde regen is een beetje afgelopen, gelukkig. Dus, uh, maar ik weet een, enorm niet waar we heen gaan. Nee, ik ook niet meer. Ik zie het. het ons ons huisje uh, ook niet meer. waar naartoe moest. Ik ben. We zijn een tikje. Een tikje uh... We zijn een beetje verloren. En ik heb ook wel een beetje koud en nat. En ik ben heel erg voor een warme douche inmiddels. Ja. Nou, dat duurt nog even hoor. Komt je me Ja, ik denk dat het wel meevalt. Volgens mij loop je hier langs als je gaat hardlopen. Ik weet het niet precies. Maar ik denk dat het goed komt. Ik denk toch, toch dat we zo de kaart erbij moeten halen. De digitale kaart. En dat is toch wel makkelijk tegenwoordig want Je ziet precies hoe je gelopen lopen. En we hebben allebei zo'n roosje waar je. Uh, ziet hoeveel, hoeveel je loopt en hoeveel calorieën je verbruikt en uh, hoeveel stappen je neemt en, uh, enzovoort. Helemaal high-tech en uh, wat dat betreft is het... Uh... Het is jammer dat wij een beetje over de datum zijn, maar dan nou, mag het niet liggen, hè? Nou, het leuke is, op de radio zie je dat niet. Oh nee, dat is waar. Nee, hier, als we, als we, wij zeggen gewoon, we zijn 28. <gij _ lacht> Achterin de 28 zijn we. Nou, hier zijn ook vreemd weinig geertar meer. Nou, we waren helemaal verkeerd gelopen. <laughs> en uh, we zijn weer teruggelopen een stukje. Want uh, ik heb toch maar even de kaarten bijgehaald. Voordat je het weet zit je in de zilk. We zitten al op de hoogte van, uh, van de Binnenbroek, geloof ik. En nu uh, verboden toegang, rust en infiltratiegebied. Nou, ik geloof het niet helemaal dat het verboden toegang is. Maar het is al rust. Maar het is al rust. Het is enorme rust hier. Ja, dit herken ik wel. Soort van. Ja, schat het ziet er allemaal wel een beetje hetzelfde uit hoor. Ja, het is wel uh, veel van hetzelfde. Dat is waar. Dus, ik weet niet, ik denk dan ook steeds dat ik het herken. Oh oh. Waar is mijn zus Ellen als je er nodig hebt? Ja Ellen kent de weg heel goed. Ja, maar ja, die ging hardlopen. Dus die is zo'n ja? El weggelopen. Ja, die is weggelopen. En zonder haar wordt het niks. Nou ja, uh, blijkbaar weer. Ik ben blij dat ik een telefoontje bij hem me heb met uh, hoognodige uh, informatie erop. Ja. Die wij uh, Gebruiken om onze positie te kunnen bekijken op die fiets, maar dan ander Show up at the right time in a broke down limousine. All you had was red light, and when it turned out to green, I found you in a landslide. And pulled you out again The hardest conversations Are the ones you never had Well you don't have to say it Cause you know I understand Never been the bravest But if you need a hand I got you baby You're in trouble I got you baby Nothing that I wouldn't А We hebben een enorm en omgelopen, toch sis? Ja. Maar we zijn helemaal, uh, zeg maar, ten hoogte van, lekker uh, lijkt kastriek like aan wel. <laughs> nou, we waren denk ik wel ten hoogte van, mag ik wel van. beetje net. Ja, dat klopt. En nu ben ik koud en nat ja. en toe aan een warme douche. En, en we moet moeten we... nog wel een paar kilometer... Moeten we hierin? Om... Nee, we moeten hier rechtdoor. Oh, hier nog rechtdoor. Het is nu bij het huisje, het, het, het is een huisje wat hier staat, wat eigenlijk uh, altijd leeg staat. En daar hebben ze nu allemaal, daar uh, mee in het bouw. Langs het kanaal. Langs het kanaal. het kanaal. Ik kan je vertellen hoe het kanaal, heeft zelfs een naam, wist je dat? Dat wist jij niet hè? Nee. Dat heet het Westerkanaal. Aha. Dames en heren, daar lopen wij nu, het Westerkanaal. En dan gaan we straks, nee moesten we hier niet... Oh nee. Dan gaan we straks. Dan de... moeten nog een stuk, stuk recht door en dan ja. gaan we linksaf. En dan kom je uiteindelijk op de brede rode bij de parkeerplaats. Op de brede rode straat komen we uit. En dan. Uh, nou, dan hebben we toch wel. Uh, ik denk uh, 12 kilometer in de benen. Heel veel zwanen. Heel veel zwanen hier. Met Jong. Met Jong. De jongen zijn er vrij. En de volwassen zwanen zijn niet. Zwaantje, zwantje. Uh. Ze luisteren ook niet, hè. is echt prachtig geweest. Ik komt natuurlijk dat hij met zijn hoofd in de vader heeft. Ja. Dan hoort hij niet. Ja. En het regent nog steeds. Dus ze zijn redelijk doorweekt. En, eh, uh, het uh, ja, is uh, toch wel een flinke wandeling geworden. Jongen, jonge, wat wel. Ja. Nou, eh. Uh, we laat het wel even weten wanneer we bij de Brede-Rode-Straat zijn gekomen. En uh, tot die tijd, denk ik, een leuk muziekje. Nou, we zijn bijna op de Brede-Rode-Straat. Nou, dat hier kan je flink vergissen hè, in een afslagje. Want ik denk dat wij een kilometer of het zal het zijn, vier? Drie, Ja. Ja, zo, zomaar... Uh, Omge omgelopen zijn. Of te verder, verder gelopen hebben. Ja, het lijkt toch allemaal een beetje op elkaar. Ja. Al, die, al die wegen. En op een gegeven moment kom je dan weer een bekend uh, punt tegen. En dan uh, weet je weer waar je zit. En we lopen nu door de duinen. Uh, door, door een zandpad. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.